1 Uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Bij Maastricht niet meer blussen. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Vannacht is een bluspoging van de Belgische en Nederlandse brandweer mislukt. Door de dichte rook, hoge temperaturen en vallende mergelblokken kon de brandweer niet verder. Mensen moeten voorlopig rekening houden met rook- en stankoverlast. In Capelle aan de IJssel zijn twee politieagenten aangevallen bij een uit de hand gelopen feest. Toen ze probeerden een grote vechtpartij te beëindigen, werden ze uitgescholden, bekogeld en kregen ze klappen. Een van de agenten loste een waarschuwingsschot om de menigte op afstand te houden. Bij de vechtpartij waren zeker 60 mensen betrokken. Vijf mensen zijn aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot moord of poging tot doodslag. De Indonesische politie mag drugsdealers en smokkelaars voortaan doodschieten als ze zich verzetten. Dat zei president Widodo gisteren. Hij hield een toespraak vanwege de vondst van een ton crystal meth, een sterk verslavende harddrug. De politie arresteerde daarbij vier Taiwanese en schoot er eentje dood. Hij zou zich hebben verzet. Het is geen zwarte zaterdag op de weg, maar een donkergrijze, zegt de ANWB op de wegen naar Zuid-Europa. ...staat veel vakantieverkeer vast. In Zwitserland is het druk voor de Gotthardtunnel richting Italië... ...en bij de Taurentunnel in Oostenrijk staan ook lange files. In Duitsland is het erg druk door wegwerkzaamheden. Volgens de ANWB loopt vooral Zuid-Duitsland helemaal vol. In Frankrijk is het druk op de bekende knelpunten zoals bij Lyon. Volgende week zaterdag en de zaterdag erop wordt het nog drukker... ...dan zijn er ook veel mensen die terugkomen van vakantie. Het weer dan nog, in een groot deel van het land droog, af en toe zon. In het noordoosten soms een bui, vanuit Zeeland ook wat buien. Het wordt 25 tot 27 graden. Morgen een stuk minder warm, een graad of 20. Ook dan af en toe zon en regen. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is veel verdraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Buntschoten, 20 minuten op onthoud. De A1 de andere kant op bij 1 brugge, 8 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel een kwartier vertraging. Er staat een auto, kapotte auto bij knooppunt Oude Rijn waardoor de rechter rijstrook dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat ook een bus met pech bij knooppunt Burgerveen. Daar is ook een rijstrook dicht en een vertraging een kwartier. Op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A28 Zwolle Amersfoort. Die weg is op twee plaatsen dicht. Allereerst bij Knopend hoevenlaken, daar is de vertraging al een half uur. En verderop bij Dendolder is de weg ook dicht en is de vertraging ook een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aardig en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 Maar een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbraste al zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude oh, daaier, je piep je, he he hé, oude daaier, je piep je, pieé. Oude daaier, je piep je, he. hé, hé, oude daaier, je piep he.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 And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 Down and Was precies waar ze al zo lang naar zocht. Een recht en een afrecht. Een recht en een afrecht. Een En hij zag haar roze wangen. En hij zag haar rode mond. Zij dat hij voor het patroontje heus een kusje wil vond bij de ondergaande zon. Goed dat de hond op de schapen passen kon. Een recht en een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 Huis toe ging waar een haar wangen rood. En toen maar Rietje weer naar huis toe ging waar een...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 En die jagen er op los Kijk, kijk, de gaai van Piet Kijk, de gaai van Piet Voor Piet uit bokken bezat vergeet Het was een bolletje van een meid Een mooi figuurtje en prachtig haar De bokken naar de buurt zeden tot elkaar En ging toen naar het dorp waar iedereen. Kijk, kijk, de geit van Piet. Kijk, de geit van Piet. Jonge, jonge, jonge, kijk, kijk, de geit van Piet. Kijk, de geit van Piet. Maar niet erg lang had ze de zin Ze vond en daar is meer veel.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 Van de rongen ging hij door.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 Jij Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar iedere dacht meteen dat het was voor hem alleen. Meneer Leef, de tijd van weleer. Dat zandvoer, dat zandvoort. Uit zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Karolintje, Karolintje, Karolintje Willemann. Karolintje, Karolintje krijg nooit genoeg ervan. Karolintje was een maagdenkijn van amper achttien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 ze vielen uit zijn winkel. Die Carolien gaf, die maakten hem steeds bleker en zo legde hij het af.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 ...van het platennieuws. In de totaal werden er 350.000 platen verkocht... ...in de uitvoering van het duo Gert Timmerman... ...bestaande uit Gert Timmerman... ...met Tony Sotterwes die de tweede stem zong. En het duo werd begeleid door orkest... ...onder leiding van Arie Kleingeld ...die Timmerman ook wees op het hitpotentie van het lied. Timmerman kreeg hiervoor een gouden en platinaplaat plaat... ...uit handen van Louis Armstrong wel te verstaan. En later is het nummer nog een keertje gecoverd... ...door Osdorp Portie. Zegt u waarschijnlijk niks... ...maar het was een, ja, een soort Amsterdamse rapgroep... ...uit Osdorp natuurlijk...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 Altijd een bron van vreugde te zijn. Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploekt gelaat, heeft mijn hart een gastvrijdeurtje dat altijd wijd openstaat, staat, omdat hen het harde leven. Zowel leed als vreugd de Brand Hebben zij nu grijze haren En een blik zo bijz en zacht Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Zij bekronen je lieve gezicht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 Ik wil trachten voor hen die ze dragen. altijd een droom van vreugde te zijn. Parijs ligt aan de Seine en bon ligt aan de Rijn, maar wat ik zo verliefd ben.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 Voor een maat een meisje zich dan kussen, laat vraagt zijn, zie de geheime geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, je, stemt het paardje o oh, zo blij. Want gebied er antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruif niet met mijn moesjatsliep, stoe niet daar is, zie de geheime geren. Jij ze je je voet, ze je lieve daar is, ik zie je toch zo so geren.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 U hoort nu Eddie Becker met Pelicida's de rol van de stad. Zij kan het niet laten, altijd goed praten. Zij stort met haar mond mooie praatjes rond, zij kletst veel. It's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 Met de achting breng die rozen naar Sandra,